Levy van Eck met het NOS-journaal. Ruim 200 buitenlandse artsen die in Nederland wonen... hebben zich aangemeld om ziekenhuizen te helpen in de coronacrisis. Het zijn migranten of mensen met een Nederlandse partner. De Vereniging voor Buitenlandse Gediplomeerde Artsen... riep twee weken geleden artsen op om zich te melden. Voor ze aan de slag kunnen worden ze uitgebreid getest... op medisch gebied en kennis van de Nederlandse taal... Buitenlandse artsen die nog niet aan de eisen voldoen... kunnen eerst meelopen met iemand die welbevoegd is. De Franse president Macron gaat naar verwachting... de coronamaatregelen in zijn land verlengen tot 10 mei. De scholen gaan waarschijnlijk pas in september weer open, melden Franse media. De president spreekt vanavond voor de derde keer de bevolking toe... over de bestrijding van het coronavirus. De verlenging van de lockdown zou betekenen dat het nog weken duurt... voordat de Fransen weer de straat op mogen... Dat mag nu alleen voor noodzakelijke uitstapjes. En wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete. In Rusland zijn sinds gisteren ruim 2500 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Niet eerder waren dat er zoveel op één dag. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen komt daarmee op ruim 18.000. Het officiële dodental nam de afgelopen 24 uur met 18 toe. In Rusland zijn voor zover bekend 148 mensen overleden aan het virus. Maar volgens critici ligt dat aantal veel hoger. De regering van Sint Maarten heeft de verkoop van alcohol voorlopig verboden. Premier Jacob zegt dat er de afgelopen dagen... een flinke toename is van huiselijk geweld... nu er een lockdown van kracht is... en dat daar vaak alcohol bij in het spel is. Jacobs wil met, de alcoholverbod, met het alcoholverbod partners en kinderen beschermen. Mensen die dagelijks alcohol drinken... raadt ze aan om een andere hobby te zoeken. Het weer, het is wisselend bewolkt... maar vanuit het noorden breekt de zon steeds meer door. Het wordt vanmiddag 8 tot 13 graden...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 Met nu het ritme, het ritme, ritme van ZFM. Ja, er gaat iets, geloof ik iets, niet helemaal goed, denk ik. Want ik had iets moeten, moeten starten. En dat ging dus niet, want eigenlijk moet dit. Welkom bij ZFM: het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. <truimert> Zo mooi voorgeproduceerd. Ja, en wat doe je? Dan uh, druk je op die knop... en dan denk je van, uh, het is automatisch beloofd. Nee, want dat is uh, nee, juist een computer, maar goed. Um, dan hoor je ook uh, ineens uh, iets... wat uh, normaal gesproken uh, onderdoor uh, moet lopen. Uh, namelijk het uh, non-stop gedeelte. Queen was dat met uh, We Will Rock You. Waarom? Nou, dat kan ik ook wel uitleggen, want uh, ja, wij zijn uh, bezig een strijd aan te gaan en uh, dat is ook een beetje een strijdlied, dus, dus dat is de reden waarom ik hem gedraaid heb. Zeven minuten over elf, uh, welkom in het uh, tweede uur van uh, dit uh, programma van, uh, van ZFM, ZFM Zandwoord, hoe je het uh, noemen wilt. Uh, dat is wat uh, wij uh, doen tussen tien en twaalf. Uh, de hele week door uh, gaan we in ieder geval uh, sowieso de vaste punten doen. Ik kan nu al verklappen dat om kwart over elf morgen de burgemeester zelf weer eens uh, wat van zich laat horen. Maar goed, dat is ook uh, een reden om even terug te kijken op het paasweekend. Dus dat uh, gaat uh, morgenochtend uh, gebeuren om kwart over elf. Uh, halen we halen in de uitzending David Mollenburg. om even te kijken van uh, ja, is Zandvoort ook wel goed de Pasen doorgekomen? Want uh, collega burgemeester, dat heb je net al kunnen horen in het uh, vorige uur. Bij uh, Leon van S. Uh, dat, uh, dat het uh, in heel nog nogal een beetje uit uh, de hand loopt. En dat er ook nog uh, een aantal gemeentes zijn. Uh, met een woonboulevard uh, of een meubelboulevard. die ook met hun handen in het haar uh, zitten. Van er zullen toch wel niet te veel mensen ergens op afkomen. En uh, dan hebben we het ook nog even over de tuincentra. Uh, die ook misschien nog wel de nodige mensen uh, kunnen gaan verwachten. Maar dat wordt ten strengste afgeraden. Want je helpt uh, jezelf er niet mee. Maar ook die ander die uh, misschien ook ja, uh, thuis wil blijven... en toch ook alles uh, wil ontlopen, dat, uh, dat schiet niet op. Dus het is uh, gewoon raadzaam om gewoon op je krenten te blijven zitten. Pak een boek, bijvoorbeeld het nieuwe boek van Marco Termes. He, om maar even een dwarsstraat. De krokodil, die is net uit. Die kan je bijvoorbeeld uh, dan ook nog uh, eventjes lezen. Dus uh, ja, en het is enigszins uh, goed weer. Dus als je uit het zonnetje uh, of in het zonnetje en uit de wind uh, zit... dan is het allemaal nog uit te houden. Um, uh, voor 11 had ik uh, nog iets uh, gedraaid. Was er alleen nog uh, vergeten de dames uh, met de band te noemen. Dat heet uh, Dakota, maar de band bestaat niet meer. Uh, het is nu loop geworden. Dat, uh, en zonder Lisa Bramme, Want dat was de voormalige uh, liedzangeres van die band. Dat heb ik dan ook weer eventjes uh, rechtgezet. Het is uh, een beetje administratie uh, doen hier uh, op deze radiozender. Maar we hebben natuurlijk uh, uh, hierna natuurlijk, uh, meteen ook weer een, ja, een uh, klassieker uh, klaarstaan. En dan moet ik hem... Uh, ik heb iets met schuifjes. Ik weet niet wat het is uh, vandaag. Ik zit gewoon op verkeerde schuiven te rammen. Dus dat... En toen was het nog allemaal een beetje jaren zeventig. De tijd dat we nog een beetje als hippies door het leven gingen. Zei hij toen hij nog vrij jong was. Was een kereltje van een jaar of negen. Maar goed, dit is Earth and Fire. Het nummer van de Cats opnieuw afgestoft door Alaska met Magical Mystery Morning en het leuke is dat uh, Arnold Muren van de uh, Cats ook uh, te horen is op uh, dit nummer. Uh, ja, dat, uh, dat krijg je als het een Volendamse band is. Dus dan uh, komen ze gewoon bij elkaar uh, op de koffie en op de thee. Hoewel Alaska heeft uh, het materiaal ook uh, meerdere malen bij Arnold Muren in de, de studio op, uh, opgenomen en uit uh, laten brengen. Dus wat dat er gaat uh, zit het uh, daar helemaal wel snoer Daarvoor horen we uh, Memories van Earth and Fire. Dus niet Earth, Wind and Fire, nee... Dat is die soulband met uh, Morris White in uh, de geleden. Maar dit kwam echt uit Den Haag. Destijds met uh, de onvolprezen... of wat zeg ik, de, eigenlijk de hele grote dame van, uh, van Earthenfire... namelijk uh, Jenny Kaagman. 16 minuten over 11. We gaan gewoon uh, verder met uh, weer uh, muziek. Want straks gaan we met Ben Zonneveld de groeten doen. Wil je dat ook doen, dan kan je dat uh, mailen op b.zonneveld... apenstaartje, zfmzandvoort.nl. ZFM daar kan je het heen en dan bundelt hij... en dan kan hij ze allemaal, uh, gaat hij dat allemaal noemen... Uh, hier bij ons in de uitzending. En uh, mocht je dat uh, zelf willen... nou, de telefoon uh, staat tot je beschikking, zeg ik dan altijd maar. Um, een nummer wat ooit ook eens een keer uit is uh, gebracht door... Ik ben door John Evangelis En anders is het John Anderson zelf... die het ooit nog eens een keer heeft uh, gedaan. Maar Donald nummer daar dat ook nog eens een keer... aan het uh, begin van de jaren 80: The States of Independence.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 a million miles from home. I'm a million miles from the sea. Een bond uh, gezelschap, ze noemen zich One Clueless Friend. En uh, het nummer dat heet uh, From the Sea is ook alweer een uh, aantal jaren oud. Ik geloof uh, zelfs een jaar of uh, zes. Ik heb van de week nog iets gedeeld met een fotootje erbij van de liedzanger van deze band, Dick Kwakman. En dat verraadt ook al dat die band dus uit de buurt van Vollendam komt. Tenminste, het is deels uit Vollendam en ook deels uit Waterland en deels uit Amsterdam. Dus het is ja, overal verspreid. Ze komen eigenlijk overal vandaan. Uh, gewoon een Noord-Hollandse band zou je eigenlijk uh, zeggen. Daarvoor hoorde je steden independence van uh, Donald Sommer. Het is uh, nu drie uh, minuten voor half twaalf. Dat uh, betekent dat we nog eventjes uh, tijd hebben om uh, wat, uh, ja, wat uh, te draaien. Een band uit de buurt. Uit Haarlem. Die moet het ook uh, dichtbij zoeken. En uh, die hebben we ook uh, veel uh, al gedraaid. Uh, wat ik uh, zelf uh, doe op de donderdagavond samen met Marcus. Uh, dus daarom uh, draai ik hem weer. Want we moeten de Nederlandse muzikanten een hart onder de riem uh, steken. Zeker in deze tijd. Rubberman van Yes Miss No Miss. He's wrong and he's right.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 He's above us all, see the light Follow what's left to say It's not insane when he makes it rain again He's a rubber man He's a rubber man, rubber man It's not insane when we feel the rain again Let's go. Dat uh, dus uh, een band ook uh, gewoon naar de buurt uh, kan komen. Uh, jazz, Sol, uh, band uh, met uh, Madeline van de Beek. En uh, niemand minder dan Bob Wiebers die verantwoordelijk was uh, voor de rap op uh, dit nummer. The Rubberman. Of, uh, of hij ook van rubber is. Leuk bruggetje naar Ben Zonneveld. Je bent het niet volgens mij, toch? Ik ben niet van rubber, nee. Nee. <laughs> ook niet, uh, ook Robbie. <laughs> ook niet. Nee, die hadden we vroeger ja. nog in de jaren 80 uh, met de ja, Nederlandse sterren die overal stralen. Dat, dat, dat, dat ja, werk. Ja, uh, maar goed. is wel een, een, een beetje uh, van Ei Dam, Volendam. En, ja, uh, Rotterdam Europa. ook, hè, Niet vergeten. Uh, <laughs> maar er komt nog meer uh, voorbij, hoor. Er, er is, uh, ja, zeker. Ik bedoel, uh, we hebben nog uit Utrecht ook nog uh, iets staan. Daar komt die na. Dus, uh, dus, uh, dus uh, nee, het komt wel overal vandaan. Maar ja. ik, ik ben er toch voor dat je ook nog een liedje van Dingetje draait. Dingetje? Die is wel heel erg lokaal. Maar goed, dan moet, nou, misschien ja. doen we dat doen we wel morgen. Dat, daar, daar kom ik nu niet aan toe. Maar dan weet ik al welke het gaat worden. Dan weet ik het nu al. Oh, nee, ik heb een hele... De kaplaarse. Die... Dus ik ga er niet uit kiezen. Ja, die, die kaplaarse wordt het, uh, denk ik. <laughs> ja, die is goed. Die, ja, ja, die wordt het wel, denk ik. Dus, uh, nee, maar nee. ik denk, uh, als je nu... Uh, want heeft het dan in dat, uh, dat soort, Die song heeft hij dan al over dat hij met zijn schepnetjes granalen staat te vissen. Maar ik denk niet dat dat de ja. meest wijze oplossing is. En, uh, weet jij ja? uh, wat altijd zijn laatste zin was bij, uh, bij zijn liedjes? Dat weet ik niet. Even een balletje halen bekeken. Oh, ja, dat. Nou, zal dat uh, Kees op de buren weg uh, geweest zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Dat zou zo maar kunnen. Hoewel, Kees heeft wel vastgezeten uh, in Vietnam, hoor. Dus uh, die ik heb, heeft. Ik heb het verhaal <laughs> gelezen. Ja, ja, dus, uh, dus die, die heeft uh, behoorlijk uh, lang vastgezeten daar met, uh, met uh, Peter Spoorloos. Dus uh, wat dat gaat, uh, ze, zijn, ze zijn weer terug, maar uh, dat, had, uh, dat had wel wat voeten in de aarde gehad. Dus, uh, maar goed. Ja, ja, ja. Um, goed. Uh, jij doet uh, niet de groeten aan de mensen die gisteren even um, met z'n allen lekker de bollevelden uh, in zijn gegaan. Dat doe jij niet te groet aan, hè? Ik, ik, moest, ik moest er wel een beetje om lachen, want ja. uh, uh, ik, uh, een, een, een vorige week uh, zei onze burgemeester... ja, die motoren, allemaal hopeloos en die komen toch. Huh. En dan zie ik gisteren de burgemeester van Heerlegond mensen wegsturen. Ja, nou, dat is alleen maar goed, ah, toch? Het is, een, het, is, uh, het is natuurlijk een beetje raar, maar ik, ik zag geen minuut: ja, ja, ik wou er toch even uit. Je snapt het of je snapt het niet, Jaap? Ja, nee, gewoon uh, lekker als je als een je, uh, neus halen, doe dan maar zo, net als uh, wat Zandvoorters zeggen: blok je om. Zo is dat. En ja. dat was voor ons uh, gistermiddag ook heel, heel fijn. Het was toch wel wat druk op de boulevard. Maar ja. wij bleven aan de andere kant en uh, het was goed te doen. Het was goed te doen, oké. Okay. Ja. Uh, uh, ja. Heb je dus uh, als een soort Alberto Tomba nog uh, mensen moeten slaan om of wat dan ook? <laughs> ja. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die blijven gewoon stoer doorlopen. En dan ga ik wel even over het door. Nog iets wat ik, wat ik bijna vergeet. Want gisteren hadden we natuurlijk de uitzending op Tekst TV. Dat hadden we een speciaal tv kanaal van de mensen die niet bij de kerkdienst konden zijn. Dus de kerk is naar de mensen toegekomen. Ja. Hoe heb jij dat bekeken? Nou, ik heb het bekeken. Het was goed. Helaas was er een stukje uit de katholieke kerk af, afgevallen. Mm -hmm. Maar het, het geluid liep goed door. Uh, ik vond het prima. En zeker de, de, de pastoor en de dominee kwamen er heel goed, heel goed eruit. Oké, okay. dus dat uh, is voor herhaling vatbaar als we nog iets, uh, iets moeten doen op dat ja. punt. Goed, dan de groeten. Ik kom toch bij, uh, bij het kernpunt van vandaag. Ja, de groeten aan. En ik ga de groeten doen uh, vandaag aan. Eerst aan alle mantelzorgers. Mm -hmm. Want die hebben het uh, de afgelopen drie, vier weken ontzettend druk gehad... Met, uh, met het zorgen van en dan ook nog zorgen voor jezelf. Mm -hmm. En dan uh, doe ik als speciale mantelzorger de route aan Roy Dongen. Ja. Want die heeft gisteren een vleugeltje ontvangen van uh, Ruud Kuik. En daar zorgt hij vier dagen in de week voor. Dus de hartelijke groeten aan de mantelzorgers. Ah, helemaal goed. Want uh, voor die mensen is het uh, natuurlijk uh, ook uh, ja, een kwestie van... hoe gaan we dat uh, oplossen als je ook anderhalve meter afstand uh, moet uh, gaan houden. Dus wat dat, uh, dat is, het is bijna ondoenlijk, lijkt mij. Maar goed. Uh, ik heb nog een, een, een vraag aan je. Mm -hmm. Heb jij uh, nog het filmpje van Sterling Moss bekeken? Nee, ik heb het nog niet gezien. Maar ik heb, het wel, uh, ik heb wel gelezen dat uh, de goede man is ont ontvallen dit weekend. Dus uh, ja, ik zou dat nog even moeten doen. Maar goed, wat... Uh, ja, dat, uh, Zeker even doen. Uh, het gaat over Sturling Mos en het is maar uh, twee seconden, staat ook op de, op de sites. Uh -huh. um, en het gaat, hij gaat de boek in als de beste coureur ter wereld die nooit wereldkampioen is geworden. Ja. Ja, 16 races gewonnen. Uh, bijna was hij dat ja. record kwijt. Toen Nico, Hul of Nico, Hul nee, Nico Rosberg in 2016 op 17 kwam. Maar die wist de wereldtitel nog wel binnen te halen. Dus uh, toen bleef dat record gewoon staan. Ja, ja. Dus uh, hij heeft ja, dat record nog steeds. Ja, ja, ja. Goed, uh, Ben, we spreken elkaar morgen weer. Ik spreek je morgen, ja Ja, dan, uh, dan, uh, dan uh, doen we weer, wederom uh, de groeten. En ja, mocht je de groeten hebben, uh, dan kun je ze ook uh, sturen naar Ben b B.Zonneveld, A.B.Z.F.N.Zandvoort.nl Helemaal goed. Spreek ik je morgen. Dag. Dankjewel. Goed, dat was Ben. Wij verder weer met de muziek. De Gouden Vogel van Van Piekeren. Want dat is de man die uit Utrecht komt. Ik heb hem wel eens vaker gedraaid. is een bijzonder nummer. Eigenlijk ook. Want het is de duivel die aan de aarde draait. Ik kwam uit Utrecht. Dat was uh, Van Piekeren met uh, De Gouden Vogel. Uh, we kennen hem uh, uit het uh, programma De Taalstraat van Frits Pits. Want daar is hij uh, ooit uh, geweest uh, met het liedje wat nergens over gaat. Uh, maar dit uh, nummer dat, uh, dateert alweer van veel langer uh, terug, Die Gouden Vogel. En het ging mij eigenlijk om uh, de tekst uh, de, de Duivel die aan de aarde draait. Nou... Dat blijkt dan wel. En Say It To My Face, dat is van Daisy Ducro. Die is hier ook ooit uh, geweest, hier in uh, deze studio. Samen met uh, Jasmine van der Waals, de, de dame die je nog uh, hebt uh, kunnen horen bij uh, Dakota. Uh, en die Daisy Ducro, je hoort het al aan de achternaam. Is dat niet familie van? Jawel, het is namelijk de dochter van uh, de wieleranalist Maarten Ducro. Dat is het circus uh, uh, hier gewoon helemaal rond. Um, over uh, Nederlandse uh, muziek gesproken. Want uh, we hebben uh, natuurlijk een arsenaal aan uh, Nederlandse talenten uh, ja, liggen in dit land. En uh, ja, dat, uh, dat, dat draaien we hier ook uh, hier bij, uh, bij ZFM Zandwoord. Dus wat dat gaat, uh, komen ze daar uh, helemaal niks uh, tekort. Maar nu, juist in deze periode, is het wel heel hard uh, nodig. Shelter is dit van Levi. gotta zit het er weer op. Het uh, muzikale gedeelte is al uh, dik 50% uh, gewoon van Nederlandse makelij. Dus ook uh, dit uh, blokje was uh, weer uh, afkomstig gewoon van eigen land. Uit uh, ons eigen kikkerlandje. Shelter van uh, Levi. En de andere is van Yellow Grass. De laatste die je dus hier op de achtergrond hoort met Down to the Water. Ook die band is ook bij ons langs uh, geweest destijds. Ze dus kwam weer een jaar of uh, vier, vijf uh, geleden al dat ze geweest zijn. Nienke Kuzel uh, is de frontvrouw van de band. En uh, de band komt uh, uit uh, volgens mij uit Amsterdam. En uh, Levi komt uit Zuid-Holland. Ergens, als ik het uh, wel heb. Maar goed, uh, dat moet ik nog eens eventjes nakijken. Dan is er ook nog uh, autosportnieuws. Dat hebben we inderdaad. Dan moeten we even... Park dit aanzetten. Deze update. Nou, race-update is het uh, nou niet helemaal. Well, het is, uh, toch ook wel het heeft wel degelijk iets met de, race, de racerij te maken. Want via baas uh, Jean Todt heeft dan uh, zich laten horen. Want hij denkt dat de huidige crisis uh, zoals die nu is uh, en rondwaart uh, door de wereld uh, nog lang door zal werken. En ook in de Formule 1. Als dit voorbij is, wil iemand dan nog wel naar een race of naar een ander groot sportevenement. Gaan we dan nog naar een theater, naar het restaurant of naar de film? Zo vraagt de Fransman zich af op een autosportwebsite. Uh, dat uh, heeft hij al uh, gedaan. Um, hij hoopt dat uh, iedereen zich realiseert... hoe kwetsbaar we met z'n allen zijn. En dat is juist het moment om zeer bescheiden te zijn, zegt uh, tot Het kan namelijk iedereen treffen... als er zich aan de andere kant van de wereld een ramp voltrekt. Dan denk je niet dat jou zoiets kan overkomen. Maar dat is dus nu niet het geval. Het kan dus iedereen overkomen. En dat is ook uh, wat hij eigenlijk uh, min of meer zegt... Dat hoopt eh, hardop dat het eh, toch niet zover zal komen. De sport kan volgens hem namelijk niet zonder de fans. En ik denk, zo zegt hij, en hoopt dat de fans uiteindelijk weer naar de races gaan komen. Wij als sport hebben het nodig, die passie. Toch zal het eh, zijn tijd nodig hebben, vreest eh, de baas van de, de internationale autosportfederatie. En als het dan eh, wil weer terug naar normaal, dan moet dat zorgvuldig en gebalanceerd eh, gebeuren. Ja, je kunt er van alles bij vinden. Er is ook nog wel het een en ander gezegd daarover. Maar ja, de democratie in de Formule 1... daar heeft Bernie Ecclestone zich nog weer over uitgelaten. Daar ga ik je verder niet mee vermoeien. Maar feit is wel dat de hele sportwereld... en of dat nou de Formule 1 is... Of uh, bijvoorbeeld het wielrennen en het voetballen. Uh, die zitten ook in zwaar weer. Want er is nog helemaal niks bekend over het hervatten van competities. Of überhaupt nog het organiseren van wielerrondes. Dus uh, dat is een beetje uh, het, uh, het nieuws van het uh, Sportfront. En dan zijn we eigenlijk, eigenlijk ook uh, gekomen aan het eind van dit programma. Want uh, aan alles uh, komt een eind. Dan moet ik wel hopen dat ik, dat ik het goede liedje weer erbij heb. Want anders dan, dan wordt het dus echt zwaar niks. Maar goed, dat is, dat is gelukt. Walter die heeft altijd afgesloten met We Zullen Doorgaan. I Will Survive was van Thomas. Ja En als ik er zit, dan doen we dat natuurlijk stevast met Fleetwood Mac. En dat is dus nu het geval. Dus we gaan hem ook later horen. Ehm... Komt dat? Nee, dat komt nog niet, want dan moet ik hem wel de goede schuiven openzetten. Ja, ja, ja, ja, ja, want dit is hem, dit is hem. Ik, uh, ik heb iets met schuiven vandaag. Het uh, gaat niet allemaal goed, uh, denk ik. Maar goed, tot aan het nieuws van 12 uur. En daarna ben ik uh, volgende morgen weer terug. Dag.